Blood and fire bad decisions that's all right welcome to my silly life me You're so mean.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 En ik deed ook heel veel aan sport. En later ben ik daar ook uh, ja, meer aan verdiepen ook op school. En toen ben ik op een gegeven moment met een aantal vrienden hebben we een, een loods gehuurd. En toen zijn we daar gaan trainen. En op een gegeven moment kwam er hier in Zandvoort een fitnesscentrum vrij. En die heb ik toen overgenomen. En dat heb ik uh, bijna tien jaar gedaan, met heel veel plezier. En hoe heette dat fitnesscentrum? Fitness Paradise. Oké. Okay. In ja. het Paradijsweg. Ja.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 Ja, voor jou is het misschien heel simpel, maar Hij geeft geen antwoord, maar je bedoelt hij geeft antwoord, doordat hij geeft antwoord door, die, door, door een te pijn van, te geven of, of, of een pijnprikkel of, of niet. Ja, dus op het moment die als die pijnprikkel uh, reduceert, dan is dat voor mij meer ruimte. Dus dat betekent dat ik uh, de mogelijkheid krijg om toch te gaan okay, harten. Oké, dus het enige wat de knie zegt is wel of geen pijn.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 Hey!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 Dus ik heb de huisarts gebeld en uh, ja, die was onderweg. Maar ik, ja, ik voelde ook wat ik moest doen. Dus ik, uh, ik heb daar een aantal attributen voor. Dat waren pulsers uh, destijds. Heb ik nog steeds. Maar... Gaan we het zo even over hebben over ja, is wat dat zijn Die, die nee, heb ik dus... Uh... <laughs> ja, een soort energetische ID. Maar dan komen ze <laughs> ook okay. terug wat de pulser is. Die heb ik meegenomen de zaal in. <clears throat> en vervolgens heb ik daar een van die pulsers bij haar hartstreek gehouden. Gedurende een bepaalde tijd.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 Later heb ik een moment oh, Hoe voorstellen. Hoe werkt dat dan? Een step, een ja. step is een, uh, een, een, een trainingsvorm. Ja. En die kan je opstapelen. Mm -hmm. En als je er twee of drie tegen elkaar aanschuift, oh, dan, dan last... kan je daar een matje op leggen. Ging je dan je dan dan ik dacht oh, dat is erg laag natuurlijk. Oké, ja, ja. Okay. ja, ja. <laughs> ja.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 Maar dat gaat met. met zijn dat dopjes? Zijn dat kristallen? Ik uh, ja, kan me niet echt voorstellen. Het lijkt een beetje op een, uh, op een donut. Een donut met een. Zo'n donut zit ik heb er één bij me. Misschien... Ja, dat is misschien wel handig. Ik <lacht> <lacht> kan me daar niet iets nice. uh, jij dus het nog even beschrijft, maar. Mario, wat ja, je ziet, het is er uh, eentje, oh. bijvoorbeeld. Nou, volgens mij is het net zo'n hele grote uh, schroef of moer.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 Toen heb ik een ruimte gehuurd onder het Palace Hotel. Daar heb ik een aantal jaren gezeten. Waar nu New Wave zit. Ja, klopt. Van Katty. Ja, Katty die zwierf altijd in de rond en die vroeg van als je ooit een keer weggaat naar ja. bel me. Dus dat heb ik gedaan. Is ze nu gedaan dus? Overigens, Katty is de, de gasten van volgende keer. Over een maand. En dan hebben we haar uh, cd-presentatie. Haar eerste cd-presentatie live in de uitzending. Dus dat is een, ja. hele, mooie, uit, heel, wordt een hele mooie uitzending. Ja. ja. Ga verder. Um, toen ben ik twee jaar in Amsterdam geweest. Heb ik daar ook mijn praktijk gehouden. Ben ik nog uh, met iemand samen een bedrijf begonnen. ben ik later weer uitgestapt. Um, toen ben ik weer terug naar Zandvoort gegaan. Want ja, dan kwamen toen mensen naar mijn praktijk die ook uit Zandvoort kwamen. Dus ik dacht van nou, misschien handig als we gewoon in Zandvoort blijven. Dus toen heb ik een... Uh... toen woon je nog steeds in Zandvoort? Ja, ja, ja, ja. Ja, ik woon hier heerlijk. Het is hier echt uh, puur genieten. Je hebt hier de natuur om je heen. Het je hebt hier alles uh, eigenlijk. Twee minuten ben je op het strand. Ja.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 De, de, de, ja, echte aandacht, ja. personal aandacht. Eigenlijk. Ja, dat is gewoon uh, vanaf dat ze binnenkomen tot ze weggaan, is er gewoon alleen maar uh, één op één aandacht. En, en is daar een leeftijd uh, gebonden? Is dat, nee. Is dat een oud van waar die vraag, Marjo? Van waarom? Een nee, gebonden. En, uh, nou, ik, ik vind het dan. toch grappig. Nee, omdat nou, ik denk, uh, uh, behandel je ook kinderen bijvoorbeeld? Uh, uh, of okay. uh, wat ouderen? Ja, ja, dat ik dat uh, vroeg ik mij eigenlijk Een als, oudere dame van 87?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 Oké, okay, is het een lang stukje? Anders zou ik zeggen, Het gaat, het gaat over twee, een, twee van die stukjes Het gaat zijn. over een rots. Oké. Okay. Ja. Oh, die ken ik wel, maar hij is wel heel leuk. Zullen we gewoon doen? Ja, doe maar. Ga je gang, als je okay. het wil? Ja. Parabel van het rotsblok. Er was eens een rotsblok vol atomen, protonen, neutronen en subatomaire deeltjes. Die deeltjes raasten voortdurend in de rondte. Elk deeltje bewoog zich van hier naar daar.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 Nu, voor de radio. Nou, laat ik het zo zeggen. Stel, je, je hebt een kracht die alles creëert. Ja. En dan kan je iedere naam geven die wil. De een noemt het God, God, de ander noemt het Allah. De ander noemt het onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Je mag de naam geven die het meeste aanspreekt. Mm -hmm. En die kracht is in staat om iets te creëren. En we kennen al, veel mensen... Ja, maar dat is, dat is een scheppingskracht. Ja, maar dus mijn vraag was eigenlijk meer van als je dan gewoon zo'n atoom kijkt... en je gaat die helemaal uit elkaar halen. Ja. Wat, is dat dan uiteindelijk? Kom je dan bij energie uit...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 Uh, heeft ook Natarache opgericht. En heeft heel veel uh, uh, van die Osho uh, uh, mm -hmm. groepen geleid. En, nou ja, van hele echt een hele inspirerende man. En die komt dus met Michael Jackson en Earthsong. Oh. Dus, dus dat is, is ook echt ook heel grappig. Maar wij doen niet verder aan manipulatie van ja, die is al geweest. Het nee. mag niet meer. Nee, jij hebt ja. deze Michael Jackson ook ja. uitgekozen. Dus ja. ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Waarom jij Michael Jackson wil horen. Um.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 you ever start to notice all the blood we've shed before Luisteraars, we zijn nu weer terug en dit was Michael Jackson met Earth Song. En ik heb eigenlijk in de pauze had ik zoiets van, ik wil toch even vragen, we hebben het over de aarde gehad en de energieën. Maar de aarde geeft heel veel energie. Hm. Hoe, hoe zie je dat zelf? Hoe bedoel je precies? De, uh, krijg jij energie van de aarde? Uh, hangt er vanaf waar ik ben.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 Pencil and I wrote the following on.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 door ook wel het een en ander in het huis in de duinen, maar dat is... Nee, dat is een stukje verder. Ja, in het, jij ja. bedoelt het huis in de kors verloren. Ja, ja. Maar dat, dat ken ik daar ook kleuterschool? Daar zit kleuterschool. Oh. Oh, okay. een kleuterschool. Of een kinderopvang. Een kinderopvang. Een buitensvalse opvang misschien. Ja. Of, ja. Of, of, of, ja.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 Nou, mijn kinderen, de oudste is 22 en de jongste is 17. Oké, okay, dus, dus dat... Uh, maar ja. hoe heb je, dat hoeft niet meer. Dus hoe je maar je voorheen, is, voorheen is dat wel zo geweest. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik denk dat het niet alleen voor ouderen geldt. Want ik denk dat het ook voor mensen geldt... die afgekeurd zijn bijvoorbeeld. Ja.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 op een andere manier ingevuld worden. Maar dan heb je het al over afgekende mensen. Maar ja. het, het is natuurlijk heel veel die andere groep, die andere 14-15 miljoen mensen, die besteden ook geen geld aan heel weinig geld aan hun gezondheid. Die, die, die doen pas iets op het moment dat het verzekerd wordt.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 En, maar de meeste mensen kennen Olivia Newton-John natuurlijk allemaal Grease. van de film Grease. Hè? Ja, precies. Yeah. En uh, ja, wat dacht je van de samenwerking met de ILO? En dan, als ik Xander doe, zeg, dan uh, gaat er waarschijnlijk wel een uh, belletje rinkelen. Um, nou, het verhaal krijgt een beetje een uh, andere wending. En met name het leven van Olivia Newton-John uh, ja, wordt volledig overhoop gegooid. Uh, als ze uh, in 1992 haar uh, vader overlijdt.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 Uh, ooit uh, van haar. En ja, het, ze hebben het uh, album helemaal zelf uh, geschreven. En het album heet, uh, heet Gaia. Nou, vandaar uh, dat ik net al zei met het nummer de Earth Song, hè, van uh, Michael Jackson. Want wat betekent Gaia? Dat is uh, Gaia, dat is uh, ja, eigenlijk de, de aarde, hè, de, de ziel van de aarde. Ja, de ziel, en dus de allesomvattende ziel ja, van de aarde. Ja, want, precies, uh, precies. We hebben wel eens de Lange hier gehad. Ja, ja dat moest dus ik in ook inderdaad... Uh, en die, en die, de boek heet Gaia's Kracht. Ja, ja. precies, precies.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 En dat zijn ook allemaal overlevers van, van borstkanker, om het zo maar te zeggen. En ja, de, de, de revenues kwamen natuurlijk ten gunste van allerlei instanties... die zich inzetten voor, voor borstkankeronderzoek. Um, in 2006 kwam het album Grace and Gratitude uit. En dat is inmiddels alweer de 22e album van Olivia Newton-John. En na nou, de...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 Verschillende soorten biologische producten. Maar als je lichaam meer mineralen tot zich krijgt, wat meer in meerdere mate in die producten zit, heb je ook minder nodig. Dus dan is het evenredig hmm. misschien toch hetzelfde geld wat je uitgeeft, als dat je veel van het een kan kopen waar weinig in zit. Hmm. Ja. En dan zeg je groente persen.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 Uh, zijn uitstraling en natuurlijk zijn stemgeluid. Zijn ja, hele manier van hoe hij dat brengt. Dat, is, ja, dat spreekt me enorm aan. Dat, Als uh, ik hem zo zie, dan denk ik niet dat hij een heel gezond leven heeft gehad. Uh, hij heeft een bepaalde huidziekte. Hmm. Ja. Hmm. Ja. Maar okay. wat bedoel jij dan? Nou? Nou ja, om...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 ja, en ik, ja, ik weet niet. Het uh, gaat mij alleen om de uitstraling en de energie. Yeah. Ja, dat is waar. Ja. Oké, okay, we gaan uh, luisteren naar Siel en Kiss from a Rose.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 is in bloom A light hits the gloom On the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 Oké. Okay. Prima. En als ze jou uh, persoonlijk uh, willen hebben als persoonlijke ja, trainer. trainer. Of uh, als schoonmaker van huizen. en zullen... daar hebben we het nog niet over gehad. Hè? Want, uh, dat je ook huizen schoonmaakt en zo. Ja. Hè? Ja. Misschien kan je daar nog iets over zeggen. Um, ja. Uh, normaal gesproken als je ergens binnenkomt. Daar hangt er een bepaalde sfeer. En net even terugkomend naar ja, wat is dan uh, subtiele energie. Mm -hmm. uh, we hebben allemaal een gevoel. Dus als je ergens binnenkomt waar bijvoorbeeld ruzie is geweest, dan kunnen ze mooi weerspelen. Maar tussen de regels door voel je dat mm. er iets niet klopt. Ja. Dus dat is ja, je cut feeling noemen ze dat ook wel eens. Dus uh, dat kan je niet voor de gek houden. Dus je kunt bepaalde energieën kun je voelen. En als je daar meer op gaat afstemmen, dan kan je eigenlijk meer voelen als dat je voorheen voelt, omdat je er meer op concentreert. En ja, ik, ik kan dan een, een ruimte, zeg maar, kan ik uh, balanceren. En dan maak ik dan gebruik.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 Ja, ik, ik stem me eigenlijk af op, de, op het balanceren van en ik verdiep me niet in wat de aanleiding is wat er gebeurd is. Het dus gaat alleen om op het opruimen. Een op soort het... acupunctuur voor een huis. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, het klinkt een <laughs> beetje simpel, maar ja, ja. Zo zou je het kunnen noemen, ja. ja, ja. dokter jou degene die de Puls ontwikkeld heeft, die noemde dat high-tech feng shui.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 Ik wil je in ieder geval vast heel erg bedanken en uh, ja, ik vond het vond me een interessante uitzending. En, ik uh, jullie uh, voor de uitnodiging bedanken. Dank je wel,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 En uh, dat gaat over de kalender 2012. Uh, hiermee leer je jezelf kennen en je leert de kalender kennen. Oké, okay, dankjewel. Dus dat dank uh, je dat wel. bieden wij graag uh, je aan. En ik ben even kwijt wie nog meer de auteurs uh, zijn van dit. Uh, uh, dat is uh, Peter Tonen uh, geweest. Peter Tonen, de beroemde uh, Peter Tonen die hebben uh, ook in de uitzending ja, ja. gehad. Ja. Uh, Marieke Verkerk Marieke en uh, Angelique van Driet. Angelique hebben we natuurlijk ook een uitzending ja, gehad. Precies. De versiercoach was dat geloof. Uh, uh, ja, de flirtcoach. Ja, als, nou, alsjeblieft. Dankjewel. Heel ja, bedankt.